Remol met het NMS-journaal. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen vandaag zeker twee mensen om het leven gekomen... ...en zeker dertig mensen raakten gewond, melden Palestijnse artsen. De doden zijn volwassen mannen die omkwamen bij aanvallen in de buurt van Jabalia en bij Gaza-stad. Het geweld in de Gazastrook leidde afgelopen maandag weer op. Daarbij zijn de afgelopen week zeker vijftien doden gevallen. Woensdag werden na bemiddeling van Egypte afspraken gemaakt over een staak tot vuren... ...maar dat heeft geen eind aan het geweld kunnen maken. Neerhalen van een Turks gevechtsvliegtuig voor de kust van Syrië was een ongeluk en geen vijandige actie tegen een buurland. Een woordvoerder van de Syrische regering zei op een Turkse nieuwszender dat de Syrische luchtafweer in actie kwam omdat er een onbekend vliegtuig het Syrische luchtruim binnenvloog. Dat de F4 Phantom Straaljaagraak Turkije kwam en op oefening was, wist Syrië volgens hem niet. Verder zei de woordvoerder dat Syrië Turkije helpt bij het zoeken naar de vermiste piloten en het bergen van het wrak. En ook Turkije liet vanochtend weten dat er contact is tussen de landen over het incident. De opvolger van vakcentrale FNV gaat De Vakbeweging heten. Dat is bekend geworden op een bijeenkomst in Amsterdam waar Agnes Jongerius afscheid nam als FNV voorzitter. Ze wordt opgevolgd door Ton Heerts, oud bestuurder van de FNV en oudste Tweede Kamerlid voor de PvdA. Bij haar afscheid zei Jongerius dat de werkgevers de afgelopen jaren het beleid achter de schermen hebben kunnen bepalen. En volgens haar moet er tegenwicht worden geboden aan de werkgevers die alleen zoveel mogelijk winst willen behalen. Op het IJmeer bij het eiland Pampus is een zeilboot gezonken... doordat het schip vol met water liep door de hoge golven. Er waren acht mensen aan boord van het schip. De bemanning van een passerend zeiljacht zag alles gebeuren en sloeg alarm. De bemanning van het jacht heeft vier mensen uit het water gehaald... ...en de andere vier werden gered door een reddingsboot. Alle zeilers in het water droegen zwemvesten. Dan het weer, vannacht vanuit het zuidwesten regen. Morgen veel regen en met 17 graden wordt het ook kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Een halve minuut over de klok van 3 op vrijdagmiddag. Dan weet je het alweer, hè? de 40 beste platen van Europa staan voor je klaar. We luisteren naar ZFM Zandvoort met The Euro Breakdown, jaargang 22, daarvan aflevering 25. En vandaag alweer de 22e van juni in 2012. In deze lijst deze week alweer 16 stijgers, 3 zitterlijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik dat betekent dat als drie platen nieuw erin moeten, dat er natuurlijk ook wel drie platen tussenuit moeten. En die drie platen die zijn er eentje van Train, Drive-By, na 17 weken. Simple Plan Cane, Summer Paradise, na 16. En ook voor de plaat die vorige week onderaan staat, Natalia Kills en Kill My Boyfriend, na 15 weken. Houdt het op voor deze dalen. Een goede week is voor Conor Meinhardt. Kent Ceno gaat namelijk 9 plaatsen omhoog en daarmee de snelste stijger. En ook 9, maar dan naar beneden voor Nicky Minaj en Starship, de snelste daler. De langskanteerde plaat die zak deze week van 36 naar 40 en daar gaan we straks van dit uur mee beginnen. Dat is Chris Brown en Turn Up The Music. Ondertussen is alweer 17 weken in de lijst. 39, die krijg je dan niet. Die is van Hot Show, Ray en Honestly in de 12e week. Zak die plaat van 33 naar 39. En op 38 straks de eerste nieuwe binnenkomer. Persoonlijk vind ik een Eurovisie. Zong geeft wel één grote poppenkast. Maar deze plaat is toch al erg goed daaruit. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. short van Dam. En beginnen natuurlijk onderaan bij Chris Brown en Turn Up The Music. Zag het van 36 naar 40, maar wel alweer 17 weken in de lijst. En daarmee het langs genoteerd van Allemaal. Turn up the music. Turn up the music, fill your cup and drink it down You feel sexy and you know it, put your hands up in there Put your hands up in there, girl put your hands up in there Namelijk weer in het nieuws, omdat hij gewoon hele goede muziek maakt. Chris Brown en Turn Up the Music. <coughs> Zak het van 36 naar 40, maar wel weer 17 weken in de lijst. En daarmee de langsgenoteerde plaats van aflevering 25 van 2012. Ja, persoonlijk vind ik dus het Eurovisie Songfestival één grote poppenkast... Waarbij je, uh, vreemde circus extra voorkeur krijgen boven kwaliteit muziek. En dat is ook de reden waarom ik al uh, vele jaren geleden ben gestart met het volgen van dit muziekfestijn. Dit mij waarschijnlijk meerdere mensen. De finale van 2012 ligt al even achter ons. Maar nu dan toch opeens de Zweedse inzending Euphoria van Lauren. Het eerste wat opvalt bij deze plaat is dat het niet om een eerder genoemde circus gaat. Maar gewoon om oerdegelijke popmuziek. Het nummer zit qua uh, ja, structuur ook gewoon erg goed in elkaar. Een ingetogen begin en daarna een knallend revijn. ...waarin langzame achtige beats op elkaar zetten. Rand is momenteel trouwens druk bezig met de puntjes op de i-zetten... ...voor haar aankomende debuutalbum Rapture. Dat zal in september van dit jaar uit moeten komen. Ik ben benieuwd of ze dit een sterke nummer een vervolg kan gaan geven. Eén, staat zeker de overwinning van het Eurovision Festival 2012. Dat kunnen ze deze dame niet meer afnemen. En nu ook dus terug in de lijst van Europa. Je hebt Horia van Lauren op 38. In waar we bijna nooit wat meer in te brengen hebben, gaan we naar een genre waar we wel een hele hoop in te brengen hebben. Over de hele wereld zijn onze dance DJs namelijk wereldberoemd aan het worden. En Cortino en Sander zelf houden er ook zeker bij. Hun single Epic staat 15 weken in de lijst en blijft deze week zitten op plek 35. <totstuk> Blijven vinden we op 35 en is van eigen bodem... Quentino en Sandra Zilva en APEC. Een plekje hoger dan, op 34. Het is uh, enigszins bedroevend te noemen dat R&B-artiesten als je ...met R&B alleen geen monsterhit meer weten te scoren. Het R&B Electro Experiments Climax geproduceerd door Diplo... ...dat kwam uh, slechts op plaats 25 in Amerika Billboard Charge. En waarschijnlijk uh, dacht... Uh, bracht dit Mr. Raymond ertoe om zijn nieuwe single Scream terug te keren naar de oude, vertrouwde dance-pop-formule. Scream is het tweede wapenfeit van Usher's zevende studio-album Looking For Myself, welke alweer sinds 12 juni van dit jaar uit is. Scream trapt dan af met een aantal energieke sinds Gevolgd door een regelmatige beat aan de hand van producers Max Sandberg en Shellback. Hier we weer kennen van DJ Cutters Falling in Love, Dynamite En What did you want from me? wel gezien stelt Scream Bar bijna voor. Let me hear your say, OBW, OBW, OBW. En verder ligt het nummer natuurlijk perfect in de lijn van volgende club radio bangers. als OMG and more. Origineel? Ja, dat is het allemaal niet. Maar het is een formule die tenminste goed uitgevoerd wordt. ...en waar gewoon heel veel hits uit voortkomen. Rusje, die gaat het dus ook doen met Scream. Op 34 komt hij deze week binnen in de lijst van Europa. Ja, yeah, yeah. it again. And this time, I'm gonna make you scream. yeah, yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Uh, thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Uh, Oh De sisters, Only the Horses. In de tweede week omhoog van 37 naar 32. En voor de hoogte binnenkomen gaan we naar 31. Want onder de naam Romana en Spinsa-vittering Rodriguez was Takata in het begin van dit jaar al een top 5 hit in Italië. En om de rest van de wereld te veroveren besloten de Italiaanse producers een toegankelijke achternaam, eh, iknaam te verzinnen. Dat is voor Takabro. Of dat nou zoveel geholpen, heeft, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Maar het is een feit dat Takata inmiddels een van de grootste zomerhits van Europa is. Het Latina dance nummer is al nummer 1 in Denemarken, 6 in Frankrijk en momenteel flink aan het stijgen in Spanje, Zweden en België. En ook in Polen, Griekenland en Turkije wordt takata al vol opgedraaid. Dus waar je deze zomer ook heen gaat, je hoort Takabro en Takata flink voorbij komen. Deze week doen ze het ook goed in de Euro Breakdown. Ze komen namelijk binnen op plek 1 en De Euro Breakdown, de countdown of the continent. Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati. Takata, tu sabes wat cosa es el Takata? Te gusta el Takata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen Takata. Takata, bro! Dale mamazita takada, dale mamazita kunst dale Ik ben sofocado, escribiendo cositas desesperado. En una een cosa nueva, daaau, la, la, la. daaau. que yo soy el rey de las nenas We moeten dit jaar de knallen gaan worden op de strandfeesten van de zomer. Takabro en Takata. Dan kijken wij eens achterom de lijst. Tot nu toe vinden wij namelijk Chris Brown en Turn Up The Music. In de 17e week zakken het van 36 naar 40. Van 33 naar 39 in de 12e week Hot Shell Ray en Hannes Lee. Lorraine en Jep komen komt nu binnen op 38. 37 is ze voor Jason Hulong en Breeding. In de 15e week zakt hij drie plaatsen. Vijf plaatsen verliezen in de 14e week voor Nickelback en Lullaby. Pitino Tino's van Zilva en Epic blijven staan op 35 in de 15e week. In de eerste week meteen binnenkomen op 34 and scream. John Meyer, Shadow Day staat nu 14 weken in de lijst, zakt een plek naar 33. De Sissy Sisters Only Doors gaan in de tweede week omhoog van 37 naar 32. Takabo en Takata komt nieuw binnen op 31, en is daarmee de hoogste binnenkomen van allemaal. 30 is er voor de snelste daler, meteen Nicky Mier en de Starships, in de 12e week zak het van 21 naar 30. 29 slaan we ook even over, is dus in handen van Nelly Utaro, Big Books, Bigger the Better, in de zevende week alweer zak het van 23 naar 29. En vorige week was het de snelste daler, toen ging de plaat in de van 21 naar 29 ongeveer. De babysittercircus. Everything's gonna be alright. Maar in de zevende week wordt het bijna weer alright. Want ze gaan weer een plekje omhoog. Van 29 naar 28. De babysittercircus. Everything's gonna be alright. Zometeen gaan wij even kijken wat het, het weer gaat doen de komende weekend. Of we nog zoveel regen krijgen als vandaag of dat het beter gaat worden. En daarna gaan we gewoon langzaam aan op weg naar de nummer 1 van Europa. So you say, everything's gonna be. How?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 How If you let it be Kinetic energy is be Unstoppable Unbeatable Undefinable Like sunshine yeah. I pulled Looked into the future And I saw the sign And said don't stop Get it, get it You'll be fine yeah. So when I tell you everything will gave the pot I know Cause the universe told me I so say the sound of my voice cause I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally so I say for you, and she was the girl in the picture, the one that you always wanted and then she hit on you you been standing with her die aan het oppassen waren en dachten we gaan muziek maken. Maar hoe noemen we dan de band? Wow. Nou, we dachten van de babysitter, Circus Everything is Gonna Be Alright, nummer 28 van deze week. ZFN. ZFN. Westkust, weerbericht. Vandaag, nou er schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook wat buien en die buien kunnen ook gepaard gaan met onweer. Nou, en dat alles bij een zuidwestelijke wind die duidelijk aanwezig is en een temperatuur die maximaal 18 graden wordt. Vanavond en de komende nachten is het nog wisselend bewolkt en valt er nog een enkele bui. Vanavond kan het daarbij nog tot gaan komen en de zuidwestelijke wind die blijft onverminderd vrij krachtig tot krachtig. En de temperatuur die daalt vannacht naar een graad of 13. Morgen dan schijnt geregeld de zon ook wel wat wolkenvelden. later op de dag neemt de kans op een bui toe. Een zeekrachtige zuidwestelijke wind die neemt later op de dag wat af en de temperatuur stijgt morgen ook weer naar de 18 graden. Zaterdagavond in de nacht naar zondag is het bewolkt en valt enige tijd regen. De zuidwestelijke wind die waait matig, kan zee vrij krachtig. Temperatuur, zaterdag op zondag, wordt zo'n 12 graden. Zondag starten we bewolkt met enige tijd wat buien geregen. De regen die trekt in de middag wel weg, gevolgd door weer wat nieuwe buien. En af en toe wat zonneschijn. Een zuidwestelijke wind die waait de meest matige temperatuur. Nou, die blijft die zondag steken op een maximale 17 graden. Het ritme van stand voor, stand voor. C -C Net op 28, de babysitter-shakers. Dit is nummer 27. WTF en Dabab. De derde week gaat de plaat omhoog van 30 naar 27. Zometeen meteen voor jou, Will and the People, de line in the morning, staan...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 Maar ik wil Op vrijdag, daar op frijders. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. I'm a man you see, and one day I will be A lion in the morning sun. Lazy pulling daisies it will be past three, A lion in the morning sun. Fun hey, hey, hey. That's lying in the morning sun hey, hey, hey. And tell me when the day is done hey. Cause I'm a lying in the morning sun hey, hey, hey. I'm a lying in the morning ...Lion in the Morning Sun, Will and the People. In de derde week gaan ze omhoog van 28 naar 26. En wil je ze een keer live zien, dan kan dat. Door 19 juli, ik moest hem even zoeken, 19 juli, dan staan ze op uh, The Affair Festival... Dat is in Nijmegen, dus wil je daarvoor een kaart hebben, dan moet je even opzoeken op internet of daar nog kaarten voor zijn. Ik denk het wel. Will and the people line in morning sun. Ze zijn er trouwens niet, alleen op dat uh, The Affair Festival. Bart Constant, Uderick de Brenton, Gestepa, Lada, Groove, Molly Nielsen, Orcaf of Sparas, Raul Santos, uh, Rilan, And the will and the People, dat zijn alle mensen die daar gaan optreden op de Die Affair Festival in Nijmegen, 19 juli 2012. To the girl you used to Het is de nummer 25, Rita Ora, Tini Tampa. In your I feel your aura Jump out at the remote I'm Getting my flag and saucer I'll make you call me daddy Even though you ain't my daughter Maybe I ain't talking books When I said that I can take you across the border I'm young and free I'm London G I'm tongue and cheek So baby give me some tongue and cheek Slow and steady for me Go on like a jetty for me And say the word soon as you're ready for me I'm Hit em all Switch it over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 I no. ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. Ja, just waking ain't really sleep well. You ever feel like your train been derailed? That's when you press on, lean in. Just wait to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell <laughs> Some of us do it for the females And others do it for the retail What well, I do it for the kids, like through the time we're in on Every time you fall, it's only making your chin strong And I'll be in your corner like Nick, baby Till the end of when you hear me song from that big leg. Until the referee rings the bell Until both your eyes start to swell Until the crowd goes on, What we gon' do, y'all Give Bottom loserville, nothing tense. An version of a kid going nowhere fast. And now I'm yelling, kiss my ass. It's gonna take a couple right hooks, a few left jabs. For you to recognize you really ain't got it back. Until the referee rings the bell. Until both your eyes start to swell. Until the crowd goes. Gaat die plaat omhoog van 27 naar 24? En voor ook 4 weken in de lijst. Dan wat minder hard omhoog, ook van 26 naar 25. Rita Hora en Tiny Champa REP. E. E. Een plaat die het wat slechter doet deze week. Die is van Emil Sande. Next to staat ondertussen alweer 16 weken in de lijst van Europa. Maar die plaat zakt wel van 17 naar 23. terug Emil Zandemer omdat hij zo lekker is. Draai hem toch next to me. En voordat je van mij de nummer 21 kijkt, krijgt, kijken wij eerst alvast even achterom. Twee woorden die beginnen met de kaan op elkaar lijken, achter elkaar. Dat wordt toch lastig en Starships in de 12-week zakken van 21 naar 39 plaatsen verlies voor die dame en daarmee dus de snelste zakker van deze week. Nelly de Big Hoops, Bigger the Better in de 7e week alweer zakken van 23 naar 29. De baby zit er everything's gonna be alright. Vorige week zakte die als een speer naar beneden van 17 naar 29. En nu van 29 weer omhoog naar 28. Everything's gonna be alright zullen ze zelf ook wel zeggen. WTF van Dabab in de derde week drie plaatsen omhoog van 30 naar 27 nog drie weken in de lijst, maar dan maar twee omhoog, namelijk van 28 naar 26. Will and the People, The Line in the Morning Sun. Luc Tower at R.E.P. in de vierde week omhoog van 26 naar 25. En van 27 naar 24. In de vierde week de Gym, Clash Harold Wine Tater, The Fighter. Niels van de Lee Next to Me in de 16e week, dus zak het van 17 naar 23. A little Boots, If You Knight, I Say Your Prayer staat afwekkend in de lijst, zak van 19 naar 22. De nummer 21 gaat omhoog van 25 naar 21 in de derde week dat ze in de lijst staat. Ze in de lijst staan, moet ik zeggen, want zijn er meerdere. De Far East Movement samen met Cover Drive namelijk. Tot aan het nieuws van 4 uur kan je geluisteren naar de nummer 21 in hun handen dus. De derde week dat ze erin staan. Turn up the love.